Dan is mijn... Tweede uur, Alternative FM, met eerst Ramstein verzoekt en dan de winnaar van de Rob Act Awards, will. met... Ja, Insomniatic. Kijk, Insomniac. Ja, ik heb er even over uh, nagedacht, maar... <laughs> uh, vorige week, uh, of afgelopen vrijdag, waren ze de winnaars. ...van de Rob agda wordt En ik heb... Uh, ...want we hadden het net over bijvoorbeeld de Muppets. Woldorf uh, en Stedtler zagen er heel anders uit... ...in de vorm van Gino, Oostlingen en Ramon Govars. En die stonden wel te schrijven hoor. Rechtsbovenin uh, op podium uh, schuin boven, boven het... Uh, ...hoe noem je dat? Po ja, podium. Dus uh, uh, het balkon. Juist. Fred, dank wel. <laughs> Als ik jou ook niet had. We een souffleur, hè, geloof ik, bij de Muppets. Uh, ook, ook bij de Muppets. <laughs> ja, goed. Goed, maar wat zo wat nou leuk was... Ik heb trouwens een ja? uh, leuke jingle om dit uh, te doen. Marcus, ik jingle even uit. Oh. Dan mag jij hem even verder praten hierop. Oh. Ach, de Swedeche Kong. Nou, uh, goed, maar wat, wat was nou het geval? Uh, er was op een gegeven moment een... Uh, een uh, situatie bij, het, uh, bij de jury, bij de juryrapporten. Uh, en toen werd er ook op een gegeven moment een opmerking gemaakt over Elko van der de Meer, de, de drummer van de band. Ja, de drummer was goed en gaat helemaal op in zijn spel. Maar moet ervoor waken dat het geen circus echt wordt. Dus wat deed hij nou? Dan ging hij staan en uh, drumstickjes in de hoog, uh, hoogte gooien. Dus, ja, zijn ja, grootste voorbeeld was... Als... Zijn grootste voorbeeld was volgens mij dus die drummer van uh, Dream Theater. Ja, denk het uh, ook. Moet ik even weten hoe... Uh, ja, Mike Portnoy. Ja. Die doet het ook, en stokjes en opvangen en weggooien. Dat is echt gewoon zo'n groot voorbeeld. Dat zie je aan alles. Ja, maar dat, dat vond de jury nou net weer een beetje te. Hè? Dus uh, hij moet zich een beetje wel... Bup, weer een beetje te veel achter de, de drumkit uh, bevinden. En voor de rest was dat allemaal helemaal goed. Alleen daar moest hij voor waken. Dat het geen circus act werd. Nog steeds hebben wij contact in de studio. Ja. Uh, dat hoor je na Rage Against the Machine.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 It's against the machine. Woerde de mannen muziek. Zoals uh, dit uh, gedaan werd uh, door Wilco Toebak, Een van de voorlopers uh, van dit uh, programma. Breed. Nou, als ik naar mijn linker buurman kijk en naar mijn rechter buurman. die zijn niet dat uh, programma ooit uh, geweest. Het programma Breed. Ja. He, Peter toch? Bij Breed? Oh, ik dacht dat het smal was. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Dat was bij Wilco en uh, Martijn uh, destijds. Toen, uh, toen zijn jullie met z'n tweeën en nog een, uh, een smal deel uh, geweest. Ja, klopt. Hè. Is er wat veranderd is er in deze studio? Nee, volgens mij niet eigenlijk. Nee, er was... is geen reet hier veranderd. Nee, er is we hebben tien jaar stilgestaan. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay. <laughs> goed. Uh, we gaan even nog, want ze zijn uh, nog in de studio. Contact. Ja, uh, yeah. krijgen ze zelfs nog een applaus hoor. Um, het materiaal wat jullie uh, tot dusver hebben gemaakt, uh, Joram, uh, ho hoeveel, hoeveel uh, dingen hebben jullie gemaakt? Want ik heb een paar uh, EP's uh, in handen gekregen, maar uh, is dat alles? Twee of, of zijn er nog meer? We hebben in, uh, in 2008 een, uh, een EP'tje gemaakt en in 2009 nog een EP'tje. Uh, het laatste EP'tje kun je ook uh, downloaden via iTunes, nee, in Poor Company. En we zijn nu bezig met onze eerste full-length uh, cd. En die gaat heten The Eye Experience En uh, die moet heel snel gaan uitkomen nu. Uh, we zijn uh, druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Wanneer houden jullie hem misschien ten dope? Of kan je daar nu nog niks over zeggen? Uh, hij is al, hij, hij, de muziek is al heel lang klaar. En we zijn al een uh, tijd aan het mixen geweest. En uh, ja, het is eigenlijk nu meer... Uh, hoe, hoe krijgen we de winkels... Uh, uh, dat werk. Uh, dus dat weten we eigenlijk niet. We hopen hem met een, uh, met een maand of twee, drie uh, toch wel uh, uh, helemaal klaar te hebben, zodat hem mensen hem kunnen kopen. In de winkel. Ook in de winkel. Um, hebben jullie de, ja, hebben jullie wel een idee dat er voor, de, ja, voor jullie groep een hoop mensen zijn of een aantal mensen zijn die zeggen van, ik zit wat te wachten op een uh, CD van Contact. <laughs> <laughs> Moeilijk. Ik denk dat er heel veel mensen op zitten te wachten. Um, en als het niet zo is, ja, dan, uh, dan niet. Maar uh, we, kijk, we doen dit voor onszelf. Dit is onze hobby. Uh, we kunnen hier heel veel kracht en energie en gersling kwijt. En heel veel ideeën en creativiteit. Uh, dus het is, voor ons is het gewoon een, heel, een hele positieve bezigheid. Is het, is het wat ik zeg over Rachel okay, Kenders misschien woedende mannenmuziek? Uh, hè, een beetje ook, uh, je, je zegt het al, agressie in kwijt. Wat doe je dan in het dagelijks leven? Uh, ik zit gewoon netjes op kantoor en zo. Dus ik, uh, ik moet, ik moet het af en toe wat stroom afblazen. En uh, ik ben erg blij dat ik dat uh, met deze band kan doen. En uh, dit, is, dit is ook zeker uh, woedende mannenmuziek. Tijn, uh, wat, uh, wat doe jij uh, in het dagelijks le leven? Nou, je zou het niet verwachten, maar ik ben in het dagelijks leven ben ik buschauffeur. Dus chauffeur. dat is even, toch even iets anders. Uh. Uh, uh, het, het, het, het, dan zitten er wel de CO en de N. Die zitten er al in. Maar uh, dan heet het iets, iets anders geloof ik. Hè? Ja, bijna wel ja. <lacht> ja jij bent buschauffeur. Maar het is niet aan te raden dat, uh, dat uh, jouw gesteldheid... Uh, dat je dat in het uh, verkeer uh, zo, zo... Nee, dat lijkt me niet hè. Uh, nee, daarom drum ik ook in contact. Om juist die agressie er even uit te uh, gooien. Want ja. ik denk als ik dan... Uh, dat in mijn uh, rijden uh, gaat uh, stoppen. Ik ja? denk niet dat dat goed gaat. Nee. Maar ja, inderdaad. Want dan krijg je zo'n bus met allemaal van die kinderen. Of doe je lijnbussen? Ja, ja, ik, dit is, je ik, alles, alles. ja ik moet geen hele meer lopen. is ja? dus bijna. Nee, je uh, beenspieren. ik beenspieren. Ja. <laughs> nee, uh, ik, ja, we streeken een kleine meer. Uh, een beetje in de stad en de streek. Uh, van alles. Dus... Ja. Uh, Goed. En Peter, wat, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Want, naast uh, cameraman. Hoor, uh, uh, ja, naast cameraman. En Joram zegt, die, die zitten gewoon op kantoor. Nou, Tijn zit op de bus. En jij? Ja, ik kan Joram een hand geven. Ik ben ook uh, kantoorklerk, zeg maar. Ah, kantoorklerk. Nou, dan de, de meest gevaarlijke vraag. <laughs> wat, wat doe jij dan in het dagelijks leven? Nou, ik, uh, ik treed ook op in een pak. Alleen, ik heb geen stropdas Dat is het enige verschil. Ja, maar wat doe je dan? Uh, ik ben uh, jouw tandarts Jaap. Ja, zie je kijk! En dan wil ja, iedereen uh, weten, wat is er nou met het gebit van Jaap komen, maar dan zegt Fred heel netjes... Keurig. Dankjewel! <laughs> zie je, kijk, kijk, er is dus, dus, dus, uh, dus niks mis mee en we zeggen ook gewoon lekker daar niks over, want het gaat er helemaal niet over... Uh, nou, over ik laat... Het, uh, uh, het publiek mag even oordelen over jaapse tanden. Ah! tanden. <laughs> ja. Jezus. Ja. Mag ik eerst mijn grap wat maken? Ik wou gewoon dit doen. Ja. Ja, ik heb mijn mond open gedaan. Dus, uh, nou, ga, uh, we, we hebben nog iets uh, klaarstaan, denk ik. Van? Contact, ons, ja. Contact. contact dus. Als ik nou nog. zie je bloed. Dit was Contact met Warpaint. Warpaint. En ze zitten uh, nog steeds nazels hoor. Ja, <coughs> ze zitten er nog. Um, Warpaint, hoe is dat ontstaan, Joram? Want, uh, <laughs> ja, dat vind ik wel een, een leuke, want uh, Warpaint, denk ik aan oorlogskleuren en uh, noem maar op. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat uh, daar kan je niet laten denken. Uh, je, je, je wilt natuurlijk weten waar de tekst dan over gaat ofzo? Of ja, uh? Onder andere, maar ook uh, gewoon hoe het ontstaan is. Of moet ik dan uh, aan de, aan de, de heren uh, Peter en, uh, en Fred dat vragen? Nee, het is, uh, het is ontstaan... Eigenlijk is het een, een, een wat ouder nummer. Het, uh, het is een, een van de nummers waarmee ik auditie heb gedaan. Dus uh, um, Peter en Fred hadden het al gemaakt. En ik heb daar als auditie heb ik daar een tekst op geschreven en heb ik dat ingezongen en uh, op basis daarvan uh, uh, ben ik aangenomen destijds dus uh, uh, inmiddels uh, 2,5 jaar geleden het nummer gaat over uh, eigenlijk, eigenlijk uh, is heel veel metal negatief en, uh, of, of in een zekere zin negatief, duister, uh, agressief uh, woede enzovoort verdriet uh, nee, dit, is eigenlijk, dit gaat meer over hoop uh, van uh, als je helemaal op de bodem zit uh, uh, vind dan de kracht om uh, daar weer uit te komen dat is eigenlijk heel simpel je zegt negatief, maar willen jullie dan op, op, op jullie wijze er weer een positieve draai aan geven? Um, nou, we zijn een hele positieve band. Um, ja, negatief is, is inderdaad niet helemaal het goede woord. Het, het is, maar het is wel veel agressie, het is, het, het is afreageren. Het is, het is toch wel... Uh, Um, ja, de, de, de, de, wat, de wat lelijke uh, emoties uh, die, die, die je daarin hoort. Uh, dus ja, dat is, dat is wel soort eigen aan de muziek natuurlijk. Uh, maar het, het, ik zeg altijd, het is beter om dat eruit te gooien, zodat mensen ervan kunnen genieten, dan uh, om het op te kroppen en uh, een, een heel naar persoon te worden. Um, wat wordt ja, bij jullie uh, optredens? Wordt er ook een beetje gek gedaan? Uh, Gepogoed of, of iets deras? af en toe dan, uh, dan hebben we, zien we een, een pit uh, voor, ons, uh, voor onze voeten uh, ontstaan inderdaad, ja. Dat is erg leuk. Dat is, dat is leuk. Heel erg leuk. Oh, uh, nou, ik ga nog even door. Uh, <coughs> maar dan ga ik ook even naar de beide uh, uh, muzikanten. Peter, heb je daar wel eens last van? Als ze uh, een beetje voor je, voor je snuffert een beetje uh, dat soort fratsen staan uithalen? Of uh, denk je van, oh, ik ga onverstoorbaar door? Ja. Door. Overigens, Tijn is ook muzikant. Nee, voor ik het geval. Ik... Dat bedoel ik. Voor het geval dat, ja, weet je. Maar, maar die zit wat verder weg. dus... Ja, oké, okay, ja. Nee, uh, ja. Nee, het is leuk. Het is absoluut, uh, het geef energie, dat is absoluut. Het geeft jij energie. Als de reacties loskomen van het publiek, dan, uh, dan voedt het ook ons. En jij, Fred? Ja, ik denk dat het een soort sneeuwbaleffect is. En het leuke is, omdat wij uh, nou ja, nog niet zo heel lang uh, bestaan en dus ook nog niet zo bekend zullen zijn... Uh, dat de eerste reacties van het publiek eigenlijk al uh, boekdelen spreken... De ene reactie lokt de andere reactie uit en in ons uh, ja, totaalplaatje van de band speelt op podium, het publiek gaat uit zijn dak, is dat toch een gestructureerde vorm van agressie en ook therapie, om maar eventjes weer uh, het verhaaltje van uh, Joram een beetje aan te vullen. van Die positiviteit is veel belangrijker dan uh, de negativiteit die het schijnt uit te stralen. Ja, mag ik nog. Dan ga ik nog één. Uh, of, of wat zie je nou allemaal weer nee te schudden, Metal Honekstra? Uh. Right here, Korn! Op jouw donderdagavond op ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Alternative FM. Het wordt wel een wild feestje met sinaasappelsap. Ja, we zijn echt... We hebben iets sterks uit de kast getrokken. Echt. Sinaasappelsap. Zo. Ja. Het is echt... Ik ga zo direct toch voor het Zandvoortschiermesje nog ergens in het dorp, hoor. Het Zandvoortschiermesje? Van Jaap. Jaap. Leg uit. Uh, uh, uh, uh, uh. Nou, het zand voor schiermesje. Wij nemen een schiermesje van het strand. Zo'n schelpje. En dan zet je er. <coughs> Sorry. Dan uh, doe je er een, een stukje bramenlikeur voor de helft bij. En een zand voor Jutter. En dan heb je het zand voor schiermesje. En dan ga je echt van helemaal op je oren. Ga je naar huis uh, ervan. Ja. Yeah. Oh, wow. Wilt u dit recept bestellen? We gaan dan naar café Laurel en Hardy in. De Haltestraat, want of, die zijn de uitvinders van dit drankje. Of mail naar jaap.altfm.nl voor het recept <laughs> van het Zandvoortscheernesje. Ik ga er zelfs, ga er zelfs van, uh, van hoesten, zo erg is het, uh, het uh, aanslag op mijn uh, luchtwegen en dergelijke. Maar goed, maar ja. Goed, maar nog altijd zijn ze hier. Ja, we hebben het over contact, inderdaad. En we hadden net alweer een nummer van ze kunnen beluisteren. Een van de meest snelle nummers. Uh, ik denk dat het uh, recht voor z'n raap is, ja. ja. Jaap, recht voor z'n raap. Z zijn jullie ook uh, mannen recht voor z'n raap? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat we... Uh, uh, ja, wij zijn zeker geen circus act, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat uh, als, je, als je contact bestelt als zaal zijnde, komen wij binnen. Binnen een kwartier hebben we alles opgezet. Als de installatie uh, zeer goed deugt, dan zouden we binnen vijf minuten al van start kunnen gaan. En uh, het is gewoon een compleet uh, geweldig optreden wat je, wat je te wachten staat. En, uh, kom allemaal kijken, zou ik zeggen. Ja! Als we het er nu toch over hebben. Ja, precies. Ik wou het net zeggen. We gaan al een bruggetje voor jou gaan creëren. Ja, is goed. Begin maar. Uh, binnenkort uh, zijn wij te bezichtigen en te beluisteren. Uh, 6 mei in Volta in uh, Amsterdam. Dat en? is een donderdag. Samen met, uh, hoe heet ze ook weer Bij Bypass. bypass. Wauw. Bypass, hoor bypass, ook uit Amsterdam. 14 mei spelen we in Malou Melo op de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Met met? met? Weer bypass. Ja. Met bypass, alweer. Met bypass. En 15 mei in de Broeg met Peter. Uh, Jenny, doctor, de ding is. Jenny tortures. Tortures. tortures. Dankjewel Fred. 11 juni in de <laughs> Oeverbunker in uh, Landgraaf uh, met Joram met nog niemand we zijn gewoon uh, de, de hoofdact. De, de hoofdact dan in, in, voor de zuidelingen en ik neem aan dat dan ook Snow World uh, daar uh, wel gevoelig wat van gaat merken als contact uh, daarin heeft uh, gespeeld. Want volgens mij staat, uh, staat er dan niks meer overheid. Wij zullen het ijs doen smelten. Juist. En ja, die weet al wat voor uh, wat aan smelt. Wat hebben we hier uh, Menno? Textures. We have soft clouds in our heads We have dreams in our skies We never say goodbye De band hoor je nu. Soms vorig jaar op Bekenstein. Combinatie Nintendo Core. Met uh, bliepjesgeluiden zoals je hoort. Uh, en hardcore er doorheen gemixt. Vrij relaxed uh, rotzooi zeg maar. Daarvoor hoor je uh, textures met silhouette. Of uh, van het album Silhouette Lemons of Digress. En uh, ze hebben een nieuwe zanger hè. En na deze laatste brilboei. hoor je wie de nieuwe zanger is geworden van de band Textures. Uit de, nou. uit de band Textures is dus gestapt. Ja, ja, ja. ja dit kennen we wel. Nou. Uit de tex band Textures hebben, is gestapt de zanger van, uh, van Weleer, Erik Kalsbeek. En hij is vervangen door een ene zanger, Salies. En Salies ken je natuurlijk wel van de Math battle Battleband, Salies, Die zanger is dus de grote vervanger. Want Erik Kalsberg, we hebben nog geen mp we hebben nog geen dingen... Ik ben benieuwd of hij de, de grote grunt en de grote zang van Erik kan opvangen. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Je hoorde dus Textures en daarna hoort de band. En dames en heren, wie hebben we in de studio? Contact! Ja! Yeah. Nog steeds. Nog steeds. Ja, ze zijn uh, tot tien uur zijn ze bij ons uh, te gast. Maar, uh, wat hoorde ik nu net uh, van onze vriend Peter? Uh, want jullie zijn op zoek naar... Een geluidstechnicus. Als er iemand zich geroepen voelt om uh, ons uh, geluid live te willen gaan mixen, zouden we dat wel erg op prijs stellen. Want we hebben nu steeds elke keer te maken met mensen van de zaal en zo, dat is allemaal wel prima, maar je moet je elke keer weer gaan uitleggen van wat we doen. En als je gewoon vast iemand hebt, die we vroeger ook al met reel wel hadden, dan, uh, dan weet je niet van waar je aan toe bent. En, uh, dus hierbij. Ja. En dan hebben we niet uh, van die Duitse toestanden in ieder geval. Nee, en, uh, precies. Dan, uh, dat, dat we er in ieder geval voor zorgen dat we ook echt alle apparatuur hebben en zo. En om te kunnen spelen. Dat, uh, iets maar goed, dat ligt meer aan de zaal dan. Sorry, Marcus, je zat er even fijn tussendoor. Maar uh, iets tegen ja, Duitsers? Ja, iets tegen Duitsers, zegt Marcus. Maar <laughs> ja, Marcus geeft iets van Duits bloeddoes aan Adrien. Uh, dus dat ligt nogal erg gevoelig, uh, links-rechts. en rechts. Maar jij vertelde net. Onder uh, deze twee, uh, twee nummers: Van Texter en uh, Horst the Power. Hoor. Jemig! Horst the Power? Nou, uh, deze, deze moet serieus even in de rewind hoor. Oh! Doe het nog eens. Horst the Power. En? Texter. Allebei fout. Huh? <laughs> ja. Wat je het dan? De, het was. Allereerst niet Horst the Power, Horst the Band. Horst the Band! Oh, sorry. And en Kerara. Nou ja, goed. Het is jouw afdeling. Fijn, fijn, fijn. Dit is weer. Ja, ik ben, uh, wat dat betreft, een beetje uh, nog, nog groen in deze metalwereld. Dus uh, ik zeg het er maar even bij. Kijk, ik, ik, bij Iron Maiden en Slayer en uh, Megadeth, daar houdt het een beetje... Hè? Dat, dat is nog een grensgeval, dat weet ik het nog. Maar daarna dan wordt het al wat minder, hoor. Dus uh, dan weet je dat alvast. Ik ga even verder uh, als je het niet helemaal vindt. Vind je het goed? Ja? Oké. Okay. Nou, want... <coughs> <coughs> Voordat ik het weer fout ga zeggen. Bij de afgelopen twee muzikale stukken. En dan zeg ik gewoon niet welke bands het zijn. Want dan uh, brand ik daar ook mijn handen niet aan. Ja. Maar we hadden we net Ja, Horst de Band en Testier, Ja, oké. Okay. Dankjewel. <laughs> uh, en nu is het wel goed, hè? Ja, dat dacht ik al. <laughs> god oh god. Ik kom weer ook helemaal... Nou ja. Maar uh, in Duitsland hadden jullie een optreden. En wat gebeurde er toen? Nou, na vijf uur wachten was er nog steeds geen geluid en toen zijn we weer naar huis gegaan. Dus jullie hebben al geen nood gespeeld? Uh, nee. nee, maar we hebben wel lekker gereden. Maar waar was dat? Heerlijk gereden. Uh, München, -Gladbach. München Gladbach. nou, daar zullen ze het nog uh, over hebben, denk ik. Nou ja, we hebben ons excuus aangeboden via MySpace en ik heb daar inderdaad wat reacties ook op gekregen. En uh, men was wel uh, mee eens dat het terecht was dat wij weggegaan waren, ja. Want de geluidse uh, mannen die daar rondliepen, die hadden er helemaal geen kaas van gegeten. Ja, die, hebben eigenlijk, die gingen weg om microfoons te halen, die hebben we niet meer teruggezien. Ja, dan... Uh, <laughs> dat is toch, dat slecht? Echt, echt, uh, echt, ja, echt. Yes. Kun je je toch die avond herinneren, Joram? Ja, heel goed. Dat was, dat was redelijk, uh, redelijk scheisse, ja. Ja. ja. <laughs> Iets wat, uh, wat Tijn eigenlijk aan het begin van deze avond had een beetje. <laughs> Volgens mij heeft het nog steeds, <laughs> Maar uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat hoort eigenlijk natuurlijk niet. Het is niks voor Duitsers, lijkt mij, want die hebben toch redelijk hun zaken toch, voor elkaar. Normaal gesproken wel, ja, maar uh, ze maken leuke auto's. Maar ik, uh, nee, dit, dit, was echt een, uh, dit was echt een slechte avond. Slechte, Het uh, is geen, uh, geen goede reclame voor Duitsland. Oké. Okay. Maar nu, eerst even om te luisteren welke band je nou eigenlijk moet, uh, de techniek moet gaan regelen. Ze zoeken dus techniek voor deze band. Hier is Iris of Iris in het Engels. Dat klinkt die mooier, hè? Conte! Want, uh, dan ga ik even naar de, de mensen die het bedacht hebben, of nou, ja, wie, wie, jij hebt het, uh, heb jij het bedacht? We hebben het allemaal. Jullie hebben het allemaal bedacht? Ja. Want <laughs> nou, dit is heel apart. Dit is, uh, is natuurlijk, dit is een beetje instrumentaal. Ja, het is een heel mooi, uh, mooi uh, intermezzo. We, uh, we hebben twee nummers op de cd staan die, uh, die het een beetje breken, die uh, wat rustiger zijn, wat uh, experimenteler en dit gaan wij waarschijnlijk een keer gebruiken als ons achtergrondje waar we overheen kunnen praten. Want dat is, uh, klinkt, wel, uh, klinkt wel prettig. Nou, laten we dan nog maar eens even een ander stuk uh, gaan uh, beluisteren van uh, de band. En weet je nou wat mag dit zijn? Weten we niet. Wat zeg jij? Dit is Iris. Oh, lijkt. Nice. Trotje van Contact, hier was Iris, dan echt. Inderdaad, dat was hem helemaal. Nou, even heel kort schaamteloze reclame maken, nu. Dankjewel voor het luisteren. Uh, kom allemaal kijken op onze website, www.contact.com. Uh, luister onze muziek op MySpace. Uh, download de, de, de muziek van iTunes. Uh, kom kijken bij ons optreden, dat had ik dat al gezegd. En kom dan even kijken op onze website en onze MySpace. Helemaal goed. Dit was Alternative FM. Of door donderdagavond, 8 of 9 april. En trouwens, check onze website www.altfm.kan Kan je alles terugluisteren. En er staat ook, kan je deze uitleiding eigenlijk gewoon terugluisteren. Ja, Gewoon jullie nog een keer luisteren. natuurlijk. Ja, Tot volgende week. Dag.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 President Bak liet vandaag weten dat hij niet zal aftreden. Hij ontvluchtte Bishkek gisteren en verblijft nu waarschijnlijk ergens in het zuiden van het land. Het weer, vanavond en vannacht, is het helder en fris. Plaatselijk is nachtvorst mogelijk. Morgen droog, wisselend bewolkt en 14 graden. Dit was het NOS-journal. Before you point the finger I hope the whole thing disappears Remember empty words will fall and fall upon the deafest knee You won't give in without a fight And foul play without a doubt No silver lining to be seen in this thundercloud Oh that's not allowed in the ideal world We'd be free to choose